Als so je zoiets hoort, yeah, ja, dat ons fysiek lichaam is eigenlijk een jasje is. Het is niet jij. Het lichaam is niet jij. En dat het niets te maken heeft met jouw zelf. Alleen at is wel noodzakelijk, noodzakelijk voorwaarde dat lichaam, fysiek lichaam, ja? Yeah? Dat is de noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van het scheppingsplan ten aanzien van jou en het algemene scheppingsplan. En, al, en dat alleen in jouw lichaam heb je werk hier op aarde. Om daarmee kan je in het lichaam, in dat fysiek lichaam, kan je het bewerkstelligen dat jij zal komen, kan komen en moet komen naar jouw vervulling. He? Dan als je dat goed doordrongen wordt en dat moet je elke dag herhalen bij, je, bij jezelf, niet in woorden zelf, maar gewoon mediteren daarover. Wat heb ik aan dat lichaam? En dan hoe meer jij zal doen, zal meer dat lichaam jou met rust laten. Oké te drinken, dat is allemaal ook. Daar moet je erg op, op letten dat jij niet, ja, dat jij ook niet overdreven gaat. Aan jouw lichaam toegeven. Deit? En natuurlijk zit het niet in, in het lichaam, en zit in de wens om te ontvangen voor jezelf. Maar als je zo so ziet, en zo so wat het lichaam, fysiek lichaam is, dan moet het jou bewegen elke dag om steeds minder toegeven aan dat stuk vlees. Wil je vervulling? Dan moet je dan ook weten om dat voorzichtig om te gaan met het lichaam. Moet je goed opletten. Het lichaam komt van de vervloekte. Goed onthouden wat ik zeg. Wat ze komedie spelen dan 3000 jaar. Ze weten, geen to ze, ze weten, kennen de Torah niet. In elke generatie zijn er paar mensen die de Torah, aan wie de Torah van boven wordt gegeven. Eigenlijk, niet omdat zij zo so goed zijn of zo. Iedereen krijgt zo Eigenlijk force majeure situatie. Ja? Eigenlijk, niet degene die dan in de Torah opgegroeid worden, die leren de Torah, maar de, be de, de beste in elke generatie zijn mensen die niet geboren zijn in de Torah. Zoals uh, Rabbi Akiva. Eigenlijk, 40 jaar was hij tegen al die rabbis. <laughs> hij zei: geef mij, al, geef mij die rabbis, die, die Torah geleerden, geleerd en dan zal ik hem bijten als een ijzel. Dat zijn woorden. Hij was hater van die dingen. Want, niet hater, want. Uh, ja, en daarna ging je 40 jaar leren en dan 40 jaar onderwijzen. is dus 120 jaar leven. Maar ook in elke generatie hebben dat soort mensen die gewoon opgelegd worden op hen, op hen qua ontwikkeling. Duidelijk. Want uh, niet, de, niet de traditie bepaalt, maar de, de het hart. De mens, de, uh, de schepper wil het hart van de mens. Duidelijk. Je men, men kan zeggen. Je kan zeggen Oh, ik, ik moet dat, ik, ik moet dit, ik moet eh, overeenkomen met de eigenschappen, met de scheppers. En ze is praten, daar praten over kabbala, over kabbala. Maar zolang jij dat, dat niet penetreert in je hart, alleen door lishma, onthoud dat er goed. Het is, ik ben de enige, de eerste misschien in deze generatie, misschien überhaupt in alle generaties, omdat de tijd is gekomen. Om direct de mens te leren lichma, alleen, alleen waarlijk alleen om willen van het geve. Eigenlijk en als je dat alleen dat brengt de ruwia brengt, herstel, brengt, her brengt alleen het dit, maar dat is de waarheid. En daarom het lichaam wat we hebben in fysiek is vervloekt. Eigenlijk. Maar vraag ze allemaal welke geestelijke dan ook in deze tijd of welke dan ook. Het is lichaam. Het is goddelijk. Het is wat God verhoede dat het goddelijk is. God heeft absoluut niets te maken met dat vervloekte lichaam van ons. Wat binnen zit, al die leewushim, al die bekledingen, dat is wel dat die heeft te maken met de schepper. Maar dat niet, dat fysiek, dat absoluut niet. En als je dat weet, en jij gaat geven aan jouw vervloekte, dan moet je zelf weten wat je doet. Eigenlijk. Dus goed opletten. En in de eerste instantie, wat ik jullie wil vertellen, is wat niemand vertelt. Omdat mijn taak is, dat om te vertellen wat het wat ik kan naar mijn vermogen de waarheid omdat ik doe alleen maar de diepste dingen van de diepste. En hoe, ver, hoe verder jullie luisteren en doen, des te meer zal ik in staat zijn om aan mij zal gegeven worden om dieper te gaan. Right? Dat het moet niet bij woorden blijven, mijn vrienden. Niet bij woorden. Dus leren uh, het is een praktische ik wetenschap. Wat we leren is niet samen maar toepassen van de wetten van het heelal in mijzelf. De schepper in mijzelf toelaten. Dat is wat mij moet doen. Niet de woorden helpen, maar de woorden die jij ter harte neemt. Eigenlijk. En het ergste is, het belangrijkste, het moeilijkste en het meest, zeg ik dat. Dat we zeggen, de daad die de, meest, um, de meeste aandacht van jou moet trekken. Goed opletten wat ik zeg. Ik krijg nergens er te horen. Niet in Rome, niet daar, niet in, in Israël, niet bij, een, bij niemand wat ik zeg. Want ik weet niet of ik wel of ik morgen... Ik moet het ook uitdoen uit mijn blik en moet ik nu zeggen, want je weet niet of ik morgen al, Ik bedoel, uh, ik voel me geweldig, uh, maar wie weet wie opstaat. Dan moet ik die woorden uitspreken, want het, de waarheid moet je uitspreken aan jullie, aan kleine gezelschap. Dat het meeste waar je moet aandacht aan schenken, is maar ook niet een gewoonte van wat je hebt al van, die, van, ja, van waar jij al een gewoonte heeft gemaakt maar jij moet breken jouw gewoonte en goed opletten op een bepaalde dingen iets wat de cruciaalste is is wanneer jij te maken heeft in, het me in de meest intieme op de meest intieme wezen dat jij omgaat met dat vervloekte van jou dat wil zeggen in de seksuele omgang. Daar moet je zeer voorzichtig omgaan daarmee. Wat je daarmee doet. Op welke manier jij daarmee doet. Op welke manier. Überhaupt, wat je, of jij dat doet. Dat is iets anders. Maar als iemand dat doet. Wie doet daarin. Wat je doet. Op welke manier. Als je doet daarin. Wat moet je daarin doen. Daar zit de steen des aanstoels. Waarom? Dat is, het, dat, is het, dat is de meest indringende wijze waarop jij met dat vervloekte omgaat. Waarbij de kruising plaatsvindt tussen het heilige en de, het vervloekte. Dan is het erg gemakkelijk om dan op die manier te doen waarbij jij dan... Waarbij, ik zeg jij, bedoel ik iedereen van ons... ...waarbij men erg, op een, erg eenvoudig kan men daarmee zichzelf bevuilen. Kijk wat ik vertel, kan nie, nie, niemand nog een keer, niemand zal het vertellen. Op welke wijze moet je het doen? Etcetera. Welke gedachten, welke fantasieën, welke dat? Als je een partner hebt, moet je ook dan voorzichtig doen. Jullie moeten voorbereiden jezelf... Op welke manier dan doe je dat, et cetera. Niet gedachten, niet zoals je gewend bent altijd te doen. Ik bedoel, dat kan wel fysiek precies hetzelfde lijken. Maar wat in jou omgaat, daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Anders is het geen geestelijk. Anders wordt het alleen maar praten over geestelijk. Natuurlijk, stap voor stap. Zal het wel. Uh, ook de studie brengen jou ertoe, maar ik doe direct, ik praat nu directe taal. Je kan niet die twee remen leggen naast elkaar: het geestelijke, iets wat leeft, en iets wat baroeg is, gezegend, huwen met iets wat vervloekt is. Eigenlijk, dus. Al, het is wel gegeven in, in onze, aan de mens om kinderen te maken. Natuurlijk zonder, zonder, zonder, zonder eh, het doen fysiek. Met het, via dat lichaam zou ook kinderen komen. Die geen op aarde komen. Natuurlijk. Dus het is wel noodzakelijk om dat te doen. Maar men moet dat doen in de absolute zuiverheid. Hoe stap voor stap... Moet je dat aanleren, op welke manier dat jij dat doet. Ik zeg het, zie je dat, aan de ene kant zeg ik dit, ja, zie je dat, aan de ene kant maak ik allerlei schema's op het bord, op het bord, duidelijk, herinner ik, allerlei schema's, ook die moeten bijdragen aan, aan de zuiverheid, duidelijk, van die schema, herinner je nog, die maandschema, ook die moesten ook bijdragen daarna. Maar stap voor stap wil ik aan jullie meer aandacht geven, meer laten jou jezelf aandacht geven aan je omgaan met het vervloekte ding van jou. Dat is niet jij die dat doet. We moeten wel dingen, we moeten kinderen maken, et cetera, allerlei dingen doen. Of geen kinderen, dat doet er niet toe. Uh, het is wel iets dat wij moeten dingen, ik zeg het alleen, kinderen, het is niet, het is niet altijd... Het gaat het om kinderen, twee, twee mensen van verschillende um, van hetzelfde geslacht. Het is niet aan ons gegeven. Zo so, is het. Dat is, als het zoiets is, zo'n fenomeen, dan is het zo normaal. Ik bedoel, dat is niet. Maar ook dan moet je erg uh, niet aan ons is te beoordelen. Absoluut niet. Wie kan het beoordelen? Alles is, wat komt hier in deze wereld, is goed. Alleen er moet een correctie plaatsvinden. Dus, of dat beter is, of dat beter is. Wie weet, wie weet. het Of dat is norm en dat is geen norm. Dat is absoluut niet. Maar altijd moet je voorzichtig omgaan om dat, ge, dat uh, vervloekte, met dat vervloekte om te omgaan. Dat is niet jij. Of jij of jij man, of jij een hetero bent, of jij een homo bent, of wat dan ook doet er niet toe. Het is absoluut hetzelfde. Absoluut hetzelfde hoe jij in de zuiverheid, of jij in de zuiverheid omgaat met de ander of niet. Dus dat is even, dat ik, moest het, ik wist niet dat ik het erover zou hebben, maar, maar dat is bijzonder <coughs> belangrijk. want Dat moet altijd vertaald worden, want de Kabbalah is wat we leren, is de praktische wetenschap. Niet wetenschap, de praktische instructie aan de mens. Eigenlijk goed opletten, dat jij het leert we zullen dat van de ogen zelf zullen we dat leren er bestaan natuurlijk methodes dat, maar dat moeten we verder gaan, we moeten bij Ari zijn er speciale tikunim, speciale uh, jehoudim er zijn speciale wijzen waarop wat men dat doet maar wij zijn nog niet aan het doen eigenlijk zijn speciale dingen die dan, als de mens zegt, op welke manier moet, moet de mens zeggen iets, want wij weten nog niet hoe wij moeten zeggen iets. Duidelijk. Kijk bijvoorbeeld een, een vers of zo, dat wij moeten zeggen, dat het, wij weten niet hoe moeten wij zeggen. Eigenlijk Als wij weten, dan pas wanneer wij echt contact kunnen hebben, waarbij mijn hoofd, mijn tong en mijn hart, in één en mijn zoot, één zijn, dan pas kunnen we echt um, dingen leren ook van Ari waarbij we ook speciale typenie, speciale uh, formules als het ware kunnen zeggen, dat die ons zou kunnen reinigen, et cetera, et cetera, maar stap voor stap moeten we dat doen. En zie je dat, over de broeders gesproken, ja, over de broeders gesproken, bestaat zoiets ook in de Torah, bestaat zo'n uitdrukking in de Torah zelf. Dat tof shachen karov miach rachok. Staat geschreven, dat beter goed opletten. Ik zal niet uitleggen wat het is, maar je moet mediteren daarover wat, ik, wat, ik, wat staat geschreven. Beter is een buurman die naast jou is, dicht bij jou is, dan een broeder, die ver van jou is. Goed onthouden. Nog een keer, iedereen begrepen? het? Beter is voor jou, dus voor jou beter is uh, een buurman die, die dicht bij jou is, betekent geestelijk natuurlijk. Een buurman die, dicht, die geestelijk dicht bij jou is, dan de, een broeder die ver van jou is. Hey. in het Nederlands zeggen we beter een goede buur dan een verre vriend dat is ook erg goed, het is precies hetzelfde maar dat komt natuurlijk als, als vertaling natuurlijk uh, oké, okay, wij gaan nog verder ja, een beetje een beetje inleding ja, over de zielen en de wereld en een beetje goed, was het nodig? was het? oké okay. En wat het lichaam is. En wat is het ware lichaam fundament is. En wat is het vervloekte fundament. En de linker kolom. De pagina 1 het. De 78. De linker kolom. De regel 28. ze Sod, Sadikim, Holchim, Michael, Elihaël. Dus hij vertelde ons nu dat uh, de volmaakte rechtvaardigen, herinner je nog, de volmaakte, de laatste, vers, de laatste zin was 26 en 27, dat de volmaakte rechtvaardigen die, die, des, die uh, al in de tweede fase zijn, die gaan verder, stap voor stap. Zij doen steeds nieuwe, maken steeds nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dus zij dragen bij tot, herinner nog, tot de nieuwe vormingen van de uitspansels. Oftewel, een uitspansel is ook een hemel en aarde. 28. We zijn soort, En dat is het En dat is het geheim van wat? geschreven staat. Uh, tzadikim holgim, Michael el-Gaim. Dat Michael el Dus dat de rechtvaardigen die lopen van kracht tot kracht. Van een kracht naar een hogere kracht, naar weer naar een hogere kracht. Dat is de hele bedoeling ook van onze studie. Dat wij niet in horizontaal leren, goed opletten. Niet wat meer wat ik weet, maar verticaal leren. En natuurlijk gaan we ook daardoor... in breedte ook... Uh, uitzetten, het licht. Maar we moeten steeds... verticaal werken. Waarom? De verbondenheid met de schepper is via de kaf. Ja of niet? Alleen horizontaal naar boven. Dat is... verticaal, sorry, verticaal naar boven. Eigenlijk. goed opletten. En niet... Uh, en niet met elkaar geset aan, aan mens, tot mens, uh, geset doen aan elkaar. Duidelijk, dat is 0,0, goed onthouden wat ik zeg. Dus niet lopen achter andere mensen aan, heb dat, om uh, iets te doen en dan zeggen denken van, oh, ik doe nu een voorschrift, dat ik ga een andere lief hebben, et cetera. En dan ga je dan de hele wereld, uh, ga je dan... Um, Corromperen jezelf en het doel van de schepping, ga je proberen de hele wereld liefhebben, horizontaal, absoluut onmogelijk. Eerst altijd verticaal met de schepper om, de, om te gaan, en dan zal je ontvangen het licht, en dan door jou wordt het, door jouw orgozer ontvangen je het licht, en dat wordt ook gegeven aan anderen. En niet lopen achter de anderen, en, en helpen de anderen met, met schijnbare dingen. Als je werkt aan jezelf, dan help je ook de ander. Goed oplet. Dan kan je ook dan ook geven. Want als je dat na, aan jezelf niet, werk, niet werkt, en help je de ander, betekent niets. Betekent een corruptie. Goed onthouden dat. Alle dingen die wat zij doen met elkaar, is alleen maar een komedie. eigenlijk. Die heeft een die geeft aan de andere dat en geeft aan andere dat. Maar het is allemaal allemaal zonder te weten wat het is, want men geeft lolisma. duidelijk, men geeft aan elkaar lolisma, niet in de naam, en dat is 0,0, betekent niets de schepper ziet absoluut niets, als de mens geeft aan de ander om een of een andere reden duidelijk. ik geef aan de ander omdat, omdat zo staat het in het hoeraar en daardoor zal ik als ik het geef aan de ander dan zal mij ook uh, Hashem zou mij dan ook geven. Dus een business. Begrijp je dat? Als ik hem geef nu, ik? aan mijn buurman geef ik iets, begrijp? of aan de synagoge geef ik nu een, een bedrag of zo. So. Maar aan de andere kant denk ik nou, zij zullen mij eren. Dat geeft een kick. Begrijp je dat? Zij zullen mij eren. Zij zullen mij dat en ze zullen mij, van mij, en, mij zien dat ik, als ik een. Dat ik een goede man ben, et cetera. Dat geeft een enorme kik. Ja? Kijk nou die, die Georgiër die in Engeland, in, in Londen vermoord werd. Ja? Die Georgische Jood. Een geweldige man was. Hij was miljardair en hij zou nog lang in leven blijven. Lang, nog lang een gelukkig leven. Duidelijk. Hij zou nog meerdere, en meerder, veel meer miljarden verdienen. Duidelijk. Hij had vrienden alleen. Zakelijk alleen maar vrienden. Maar het is niet genoeg. Leuk? Het is niet genoeg. Miljarden zijn niet genoeg. Waarom? Wie weet. De wens naar de rijkdom. Ja? Is een geweldige iets. Maar wat is nog hoger dan de wens, de, dan, de wens om rijk te worden? Wat is nog hoger? Huh? Nee, daarvoor. Huh? Huh? Um nee, we hebben wel eens geleerd hoeveel er zijn. Vier, vier verschillende stadia in deze wereld van, van de, wens, de wensen. Macht, natuurlijk. Macht is veel groter. Machtig. Macht is hoger dan, dan de rijkdom. Waarom? Rijkdom is nog te meten, Het heeft nog iets materieels in zichzelf, ja of niet? Maar macht niet en macht, kijk nou... Ze, iemand die draagt heel al zijn leven... alleen maar dat... Uh, een uh, uniform... zoals so die, so die Fidel Castro... Die, look, hij, hij heeft miljoenen op zijn rekening... maar maakt hij gebruik van die miljoenen? absoluut niet... Lenin maakt hij gebruik van al dat geld wat hij had... nee, Stalin, nee... al het hele leven ze met dat versleten jasje had... waarom? de macht... Heeft, is, de, is krachtiger dan geld. Tijdelijk waarom? Het is meer abstractie. Geld heeft toch te maken met materie. Oké, okay, dat is wel geld, dat is, het is wel natuurlijk uh, hoger dan alleen maar eten, drinken en seks natuurlijk, Tijdelijk, Maar het heeft dus een, een hogere abstractie. Maar macht is nog meer. Ja, kijk nou naar Poetin. Oké, okay, hij heeft waarschijnlijk niet, niet weinig geld. Maar die zegt, mijn doel is een grote Rusland, groot Rusland uh, te maken. Eerlijk, natuurlijk is een geweldige leider. Geweldige leider. En, en clever, geweldig. Elk woord wat hij zegt is geweldig, deze man. Ik zeg het, het is een, echt een genie. Het is van boven, deze man. Aan hem is de macht gegeven van boven. Elk woord wat hij doet, en de machtig, kijk nou hoeveel macht, consolidatie van macht heeft die, heeft die, uh, die vorm van elkaar in het Rusland dat altijd altijd tegen uh, met elkaar uh, konden ze nooit omgaan kijk nou hoe geweldig op, opgebouwd en nu ook verder gaat maar het is een geweldige ontwikkeling wat ze daarmee maken maar geld interesseert hem ook niet hij is niet, ik bedoel, het is absoluut uh, een man die absoluut alleen maar in die, maar hij is ook niet dictator maar een fijne liefhebber, liefhebber van de macht, eigenlijk. Het is geen dictaat, het is een uh, geweld. nee, nee, nee, ik wil goed luisteren wat ik zeg. Ik praat niet over wat in de kranten staat, jij ja, leest van de kranten staat, ja, dat is jouw, jij hebt genoeg, nee, goed luisteren wat ik zeg. De beste leider ooit van Rusland en misschien, ik zou zeggen, ik zou zeggen dat is de man van de, deze eeuw en de vorige eeuw en deze wel in de politiek, beter dan hij, vind je nergens in de wereld. En daarom is het ook zo belangrijk nu, dat ik, zo, so ik zeg het, kijk, wat ik zeg is niet, kan je niet in de kranten lezen, ook, ook over de politiek. Daarom zou ik de, de hoogste, daarom zou, zou een geweldige zegen zou voor de, wens, voor de wereld zijn, als Obama zou winnen. Obama zou winnen, dan zou de zegen zijn, goed opletten wat ik zeg nu kan je nergens in de kranten lezen, want ik weet het niet, ik zeg, ik, ik volg geen kranten, ik lees geen kranten. Dan zou het een geweldige zegen zijn voor de wereld, voor de vrede in de wereld en de ontwikkeling, et cetera. zou een geweldige passen nu uh, met de ontwikkelingen in Rusland, dan zouden die twee machten een geweldige greep zullen krijgen op alle terreurdaden, et cetera, et cetera, et cetera, Ze zullen geweldig gaan samenwerken. Iets wat nooit, nooit voor elkaar zou iemand zou durven zeggen. Wat zou gaan gebeuren als die straks tegen die Rus Medvedev, die Beerman, zal dan tegenover gaan. Zal gaan. Dat is een goede kans is gegeven nu aan de mensheid. Wat de Amerikanen zullen dat doen, dat is hun eigen zaak. Maar de kans is niet gegeven. De Russen nemen de kans. Heellijk. De Amerikanen, de Russen is vrij zeker. De, deze man, die, zal wel, die Medvedev, die zal wel de president zijn. Hij zal, zijn. zal een geweldige president zijn. Heellijk. Een eerlijke man, een geweldige man. Zoiets kan je dan, ja, geweldig. Goed opletten wat ik zeg. En de Obama zou een geweldige partner zal zijn. En natuurlijk niet die Hillary, niet die andere die mm -hmm. oude vandaag. Natuurlijk zou niets worden. Goed opleveren wat ik zeg. En dan zullen we zien of het opgaat of niet. Mm -hmm. of opgaat of niet dat ik voorspel iets, maar ik zeg helaas. Maar, kijk nou naar die Georg hier. In de, kijk nou wat die wat ik hij zou geweldig nog leven, verder gaan, hij zou mooie dingen nog doen, hij zou ook vele miljarden winnen, maar iets hogers, hij wilde hoger komen. Een hoger opkomen is wat macht. En dan in, in een, uh, hij had hij opgetreden in, voor de Alle Georgias met een microfoon en dan zegt hij, ik, ik zal al het geld geven. Hij was werkelijk zo. Hij zou alle miljarden geven. Ze, zijn budget. Ja, zijn geld is hoger dan het budget van hele Georgië. Ja? ja okay. Hij zou alles geven. Maar geef mij dat president, de presidentschap. Dat is van hem dat zijn lust. Dat wilde hij wel. Maar dat werd van hem natuurlijk ontnomen. Want dat is dan... Um, je moet niet dingen doen wat, wat niet passen bij jouw sujet. En hij was zijn, zijn kracht was, aan hem in deze generatie was gegeven, om geld te verdienen. Duidelijk, men kan niet die twee dingen met elkaar doen. In zijn, in, aan, zijn, aan zijn destinatie was uh, geld te verdienen en geld goed managen. Maar hij wilde op een andere, hij wilde zijn destinatie omdraaien in, in het leven en dan natuurlijk bekoop je dat op een of andere manier, of dood, of welke manier dan ook maar geestelijk is zonder grens maar geestelijk natuurlijk, precies maar het heel goed gezegd het geestelijke is zonder grens dat is wat wij leren en dat is wat geschreven staat, dat de rechtvaardigen die gaan van één kracht naar een andere kracht precies, hoger en hoger en hoger, terwijl in deze wereld, stop en dan is het niets, en opeens ziekte en van alles, maar geestelijk waarom? dat vervloekte ja, dat vervloekte die, dat gaat een mens aanjagen om meer om macht te krepen, etc. en die andere dingen, terwijl als je uitgaat van jouw ziel dan ga je hoger, hoger, hoger en niemand kan jou stoppen geestelijk vooruit gaan naar jouw eind, naar einddoel. Dat is wat hij zegt. 29. Omevi Ria alze ki katuv ha shamaim achadashim ha kadoshim אשר אני עושה אין ענדרט ולא כתיב אשר אני עשיתי הרי שאלו דוי ענדרט השמיים וארץ הולכים ומתחדשים תמיד מחידושי דרי ענדרט ורעיתה של הצדיקים הגמורים en hij brengt een bewijs daarover, daarover. Dus dat men steeds, tassadieken steeds vooruit gaat, steeds hoger naar krachten. Zie je dat? Naar krachten, hoger en hoger gaan. toe, want het is geschreven. Hashamayim de, de nieuwe hemel, let op. Dat is dan in die Jesajas, Ishayah's, Isaiah's 66. Daar staat het. Met de he, met, het, met, het litwort, met het bepaalde lidwoord Hei staat het. Ha-shamayim de Hadashim, de nieuwe hemel, een fout, want het hemel is een fout. 30. We haare sachadasha en de nieuwe aarde. Asher ani osse, die ik maak. Ja, dat hebben we geleerd in de tegenwoordige tijd. Maak, ose, betekent, in het Hebreeuws is het tegenwoordige tijd, let op, in de vorm van Hebreeuwse woord, van Hebreeuws werkwoord in de tegenwoordige tijd, ja, in de tegenwoordige tijd, ik doe bijvoorbeeld, ja, dat, dat betekent dat overeenkomt met een, eh, nog een keer wat ik had gezegd, met een deelwoord, onvol, onvoltooide deelwoord, dus tegenwoordige tijd, zoals doende, ik ben aan het, ja, doende, dus, Tegenwoordig geteld uh, proces aanduidende. In de tegenwoordige tijd. Ja. Dus. Een <coughs> spelende jongen. Ja. Spelende jongen. Betekent een proces van een jongen dat speelt. Zo met, met so is het ook hier. Dat. De nieuwe aarde. De nieuwe hemel. En de nieuwe aarde die ik maak. Steeds. Uh, aan het maken ben. 31. die was er En het is niet geschreven dat die heb ik, die ik ges, heb ges, uh, gemaakt. Dus als verleden tijd, alsof het eenmaal is het gebeurde. Areshe, elu, shamaim, waarets Zie hier, zeg ik. Dat deze hemel en aarde, holgimomit gadeshim niet Die blijven, die zijn, hè? Huh? Tadir. Huh? Die states worden, de states worden vernieuwd, eduschei, oraita, door de vernieuwingen, door de nieuwe dingen die men uh, ontdekt in de Torah, van de volmakte tzadikim. Zie je dat? Door de von, van de volmakte tzadikim, wie is de volmakte tzadik? De volmaakte rechtvaardigen, dat is zij die, die in de tweede fase zijn. Ja? In de tweede fase zijn van hun werk. Dus die hebben dan um, het werk al, de eerste fase, afgemaakt en die zitten in de tweede fase. Okay? Doet er niet toe. Wij zijn, kijk, wij zijn nog in de eerste fase. Dat ja, doet er niet toe. Maar wij dragen, als wij ons, let op, als wij ons aan, aanhechten. Aan iemand die in de tweede fase zit. Of die, zoals Rabbi Shimon, die een locomotief is. En wij zijn als wagontjes. Door het leren van de zoger. Van de Kabbalah. Als wij ons aanhechten, dan hij zal ons brengen daar naartoe waar, waar, waar hij naartoe gaat. Dus hij gaat door zijn zoger wat hij leert. Hij gaat steeds van uh, Ging. Van Geil, Michael. Van één kracht naar een andere kracht verder, en wij hebben een product van daarvan, een product levend, product de zoger is levend levend, levend uh, levende kracht en de weg levende weg, naar die stap voor stap opstreken naar de hoogste hoogte er is niets hogers uh, wat, wat er is alles wat ver, ver beleden is dat als wij ons nu aanhechten aan die, ja, aan die zorgen, dan hebben we aangehecht ons aan die tien grote, eh, ooit de grote in het geestelijke opzicht, de grootste. En dan kunnen wij optrekken met hen ook samen naar die, de, de, de hoge regioenen. En dan keren we terug, de hele bedoeling is niet daar, wat steeds laat ik steeds laat zien boven. Daar daarnaartoe, Orgozer, en dan brengen we het licht hier op aarde. We gaan, 33, naar de punt. We gaan, midden, de volgende pagina. De pagina, Aintet, 79. De rechterkolom, Hassulam de eerste rij. Rija, mehakatuw, lentoa, shamayim. Scheim, ajaze, twee, lefaamahat. Ajaze, rij, leikatev, lentoa, ha, shamayim. Drie, behei, aidia. We keren terug naar de vorige pakhina. De, de laatste twee woorden van de vorige pagina, de rechterkolom, de regel 33. We gaan wie de volgende pagina. En zo brengt die een bewijs daarvan. Miha van het vers, van een vers. Lintoor Shamaim, om hemel uit te spreiden of een hemel te planten. She im haya ze twee lepa, achat, dat indien dat zou zijn, eenmalig, één een keer. Ja, dat, dat, dat doen van hemel en aarde. Als het één keer zou zijn geweest, haja tsarich dan zou men, dan zou men dienen, dan zou men had. Zeg je dat? Dan had men moeten zeggen, zeggen lintoa ha let op dat letter, de hoofd, dat hoog en groot lettertje he, dat, dan had men moeten zeggen, eh, lintoa ha om, om de hemel te planten. Duidelijk, de hemel, dus een bepaalde, met een he, drie, met een hei idea, met een eh, bepaalde lidwoord he, duidelijk, de hemel, zoals wij zeggen dat, de hemel. Dus een bepaalde hemel dat op de eerste, dat op de eerste dag werd geschapen, de? de hemel en de aarde staat geschreven, de? Bij de scheppingsplan, bij de, bij de scheppingsdaad, de scheppingsdaad ges, was geschreven. Breshit baray Lakim, eda shemaim vayta aris. Eerst werd schip. De schepper de hemel en de aarde. De hemel en de aarde. Dat is dan ziram binanuqwa op in hun toestand zoals uh, rug tot rug. Hij had zes sfeerot ondersteund. En zij was alleen maar keter, Ja, zoals wij Shoshana, wij we Shoshana hebben geleerd. De Shoshana. Duidelijk, dat is de standaard. Zo so heeft de schepper geschapen. Um, um, er waren verschillende verschillen dagen natuurlijk. Maar in ieder geval, dat is de hemel en de aarde die geschapen werden. Maar dat is dat met de hei. De hemel de hemel. Uh, drie. Na de punt. We gaan, she katoef shamaim, mashmafir, sino hectadir. En aangezien het is geschreven Shamaim hemel, hemelen, ja, zonder bepaalde van de, be, uh, zonder bepaalde lidwoord, Gewoon de hemel. Dan betekent dat schenohectami dat het altijd van toepassing is. Dat het vindt altijd plaats. Dat is belangrijk om te zien. Dat wij zien dat uh, de mens, de ziel is van de mens. Die is, de, is een partner. De mens is de partner van de schepper in de scheppingsplan. Dat Nog vragen? Nog vragen? Misschien iemand heeft een vraag. Nou, we zijn klaar hier. als was nodig. Met, met, met, uh, nog iets wat niet wat vragen. So. Uh, Kort alleen, probeer het probeer het samenvatten. Zeer drie woorden. Jacob, heeft gevochten met Enel of kracht ja. van uh, Hase, kracht van Hasje. Graag. Dus Jacob, Jacob. Jacob had is de mens, ja. Jacob is de mens. Hij heeft gevochten met. Ja, herinner herinneren je dat verhaal dat Jacob heeft gevochten met de engel van Esau. Eigenlijk Alles bestaat. Zelo, matzea, sae, Met ene, de ene tegenover het andere in de schepper geschapen. Eigenlijk. Dus bestaat ook natuurlijk een engel, dat engel van Esau. Wie is de engel van Esau? Wie is de engel van Esau? Dat is de tegenligger van de. Esau, in de hoogere, dat is, that is de, de, ten eerste, wie is dat? Dat is de de ziel, de bron, de wortel van de ziel van eso. in de hoogere, ten eerste, wie, met wie, met wie, met wie, wie is boven, we hebben geleerd van vier amma, herinner je toch, vier amma, over elke mens, boven elke mens zit eerst wie? Boven elke mens. Die zit boven hem, hoger, in de zit de wortel van de mens, de van de ziel van de mens. Duidelijk. Dus de wortel van de ziel van de, van de van Esau zit in hoger de wortel van wat hij waar hij van dan komt. Waar is waar? Altijd moeten we kijken. Esau. Wie was de Esau? is de broeder van Jakob. Wie is Jakob? Jakob is Tiferet van de Zieranjeen. Oké. Okay? Tiferet is de middelste lijn van de Serapine, van de Atsilut. Dus de Jakob is de Merkava, eigenlijk de drager van de Tiferet van de Atsilut. Esaf is zijn broeder. Esaf uh, is de kracht, onreine kracht. alles is geschapen. alles uh, die links aanheng, aanhangt aan de linkerlijn, aan de linkerlijn tegenover, tegenover uh, Jacob. Maar hij kan niet staan boven de gezee, duidelijk, boven de gezee kan niet staan. Maar hij staat dan onder de gezee, maar, maar wel aan de linkerkant, aan, aanleunt aan de linkerkant. Dus, en boven in het geestelijke, uh, boven zijn wortel, ja, heeft die, zuigt de kracht, van de, van de sam, van de, sam, men, van de, uh, de engel van, Satan, Heellijk. van de kracht van de, samig mem, dat is een mannelijke, zo we noemen dat, uh, Samael, Samael, dat is dan de, de mannelijke, de uh, de mannelijke kracht van de zeer en van onreine krachten. Dat is dan zeer en van het sy sy systeem van het onreine krachten. Want de ene tegenover een andere heeft die geschapen. Duidelijk. Reine systeem van krachten. En onreine systeem van krachten. Daar heb je ook een eigen elite. Duidelijk. Dus daar heb je ook dan zeer en dus de Dus alles wordt geregeerd. De, alle zielen hier op aarde worden geregeerd. Door wie? Door de door het Zerampin en Nukwa. Van de. onreine krachten. Duidelijk. Net als, net als de, de zielen van de reine, reine, reine zielen. Komen van. De Zerampin en Nukwa. Van de. Van de Heilige systeem. Van, zo is het ook. De andere die komen dan van de andere kant. Geef niet. Alles dat en dat is geschapen. Alles is geschapen. Maar boven de ziel. Let, let op. Boven de ziel van. Van Esau, hij zuigt zijn kracht van die, ja, van die Zerenpien en ook van de onreine krachten. En dat is Samaël, dat is het mannelijke kracht van de Zeerampien, van onreine krachten. En de slang is een vrouwelijke, nagas, nagas is een vrouwelijke, ja, een vrouwelijke kracht, vrouwelijke maalgoed van onreine krachten. Soms noemt men dat. Lilith, Maar afhankelijk van welke, hoe we dat, dat bekeken, um, verschillende toestanden. In verschillende toestanden heet het anders. Dat, wat was dan de, de strijd van, van Jacob met de engel? Hij had ge, ge, met hem ge, hoe zeg het, geworsteld. In de bos. Ja? Hij was alleen... En hij had geworsteld met de bos, met de, boss, met, met de ja. krachten. Huh? Huh? Rivier, rivier was een Jabok. En hij dat Jabok heeft een gematria, een bepaalde gematria. Dat in, daar kunnen we ook zien. Maar we gaan gewoon eenvoudig. Kijk wat in uw wij doen met erg eenvoudige verklaringen. Want alles kan je zien in de gematria natuurlijk. Dat Jacob had gevochten betekent Jacob is de middelste lijn. Eigenlijk. And the broeder eigenlijk that is the that is the incrustatie van Esau in Jakov. Jacob. Zij kwamen van dezelfde moeder. En ook de de weet je de incrustatie, hè, de incrustatie. Dus incruh hè, dus incrustatie is een een woord wat in in eh in eh weet het. In in insluiting. In in, in, in ja, yeah, insluiting ins, in van insluiting van Essel, dus van de linkerkant van de onreine kracht in Jacob dat was, die, dat was wat hij, dat was uh, in Jacob nog steeds deze kracht van Essel, was in Jacob alles is in een mens, dus wat moest hij doen hij keerde terug dan hij was op weg naar, naar zijn huis naar, naar het land van het beloofde land weer terugkeerde, naar al het werk wat hij had gedaan aan zichzelf. Dus hij had enorm veel werk gedaan, buiten het land Israël, aan zichzelf. En dan moest hij dan overwinnen, overwinnen, de kracht van Esaf in zichzelf. Daarom had hij gevochten met, uh, gevochten in zichzelf, met Esaf, de kracht van de Esaf. Dus de, wat had hij gedaan? Kijk, goed, goed opletten. En trouwens, dat is ook van, voor iedereen van toepassing, wat de Torah ons vertelt. Als je wil vechten met iemand, vechten betekent overwinnen. En vijand betekent overwinnen, niet kapot maken. Maar de vijand is altijd zitten in mens. He. Maar al, hij, moest, hij moest ontmoeten de, de Esau. Esau. Hoe, moest je dan, hoe moest je hem straks ontmoeten? Want de Esau wilde hem kapot maken. Hij kwam met 400 man. He, 400 man betekent de vuur van onder de, de Gazé. Ja, de uh, Nehim al die onreine, al die jongens, die zware jongens, en iedereen is van, iedereen is van, van, van honderd, dus vier honderd, vier van honderd, en hij kwam dat op die, boven de gazee, op die Jacob, hij wilde hem dan grepen, wat wilde hij? Hij wilde van hem aantrekken aan zichzelf, aan de klipoot van zichzelf, hij zegt, kom bij mij naar mijn berg Seir, hij wilde dat ja Jacob zetelde bij hem op de berg Seir, dat de berg van die van de S om de klepot aan te... Om de Kdusha, dat hele aan te trekken naar onder de Gazet. Duidelijk, daar zitten die vier. Net, net zo goed, die is zo. En, en van hem, van de onreine kracht. En hij wilde dat aans aantrekken. Hij vond dat zijn, was zijn erfdeel was. Yeah, ja, hij, hij dacht dat, het, dat is. dat was zijn, zijn erfdeel. Dat is het, het vechten met... met, met met hem, met Jacob, dat hele gevecht was da daardoor. Terwijl Jacob moest het overwinnen, moest hij, dat, moest hij uh, het brengen, dat halen omhoog, man opbrengen. Daarom, Jacob is klein, ja, hij is net als, een, uh, heet, als uh, heel. Hij moest het opbrengen naar boven, als heel van de, malgoed van het salut, als heel te zijn, daar zich aan te hechten en niet beneden. Dus wat, wat, heeft, wat, heeft, wat heeft Jacob gedaan? Voor de ontmoeting met Essel. Hij ging eerst niet, niet naar de bron van de Essel, naar zijn ziel in de bron, maar hij ging boven. Hij ging naar de baas van Essel. Heb je dat, begrepen Hij ging in zichzelf. Contact op, bracht die, in contact kwam hij in zichzelf met, die, met zijn eigen tegenligger van die Samael, van de de Pin, van de Onreine Krachten, die de baas is, die beïnvloedt, die, was de, die de, de kracht is, die beïnvloedt de Essef. De, de Hij ging met hem vechten, deilig, om hem op te nemen als het ware qua, qua krachten, overwinnen hem in zichzelf. En omdat dan pas, zou hij de ontmoeting met Esau, zou hij, de, zij zou dan ook overwinnen de ontmoeting met, met, met Esau. Leidelijk, daarom staat het geschreven dat hij was, hij was bang. Jacob was bang. Jacob zei, herinner je Jacob zei tegen de schepper, um, hij, uh, bevrijd mij van, die, van de hand van mijn broeder, want ik ben bang. Nou, gewoon door de gewone Torah kan ik niet begrijpen. Hoe kan je bang zijn dat als de schepper zei tegen hem, alles jou, ik zal het land geven jou in jouw handen. Hoe moet je dan, waarom moet je dan bang zijn? <coughs> dat bang zijn betekent dat hij moest zelf overwinnen. De schepper doet altijd op die manier helpt alleen de mens die aan zichzelf helpt. Goed onthouden. De schepper helpt aan de mens wanneer de mens wil Overwinnen, dan helpt Hashem hem. Als de mens uh, uh, plat gaat, dus laat de onreine kracht zich aan zichzelf zuigen en hij gaat ermee akkoord of heeft geen kracht en zegt: Oh, Help mij, maar ik doe niets. Dan wordt hij ook niet geholpen. Dus Jacob wilde wel graag overwinnen, die Essel. Daarom ging je dan uh, in gebed, ging je eerst in gebed en door het gebed werd hij dan had hij de kracht eh, contact opgenomen met die kracht van die Samuel. En natuurlijk, de kracht is geweldige kracht van die Samuel. En natuurlijk, dat toen het al licht was, begon het te lichten, dan hij had hij geslagen tegen de heup, een heup van, tegen de linkerheup van Jacob. Een linkerheup, wat is heupen? Welke, welke sphera is dat? Oké, okay, linkerheup. God, duidelijk, want er, Netzach kan je niet zo kapot, maar Netzach is Hassadim, en God is Gwura, en alle, zuicht, alle onreine zuigt van de Gwura, daarom had hij hem, Jacob heeft die overwonnen, natuurlijk, die, die, die, zijn engel in zichzelf, maar niet zonder schade, want waarom de schade is de linkerheup, de God, want de God is Gwura, en uh, maar goed, ook zit ook daarin. Daar zit de klipoot En dat kan men niet, of dat kon hij niet overwinnen. Tot de gmartikoen, kan men toch wel niet uh, volledig overwinnen de onreine, de het onreine de onreine citra acre kan men niet overwinnen tot, het, tot de Gmartikun. Duidelijk. Dus de linkerheup is bij hem, was voor bij hem blijvend. Uh, uh, hij was een man mankement man aan zijn hoed. Aan zijn hoed kon hij wel grepen. Hij heeft hem dus de, de, uh, aangegrepen. Ja, een klap als het ware gegeven aan zijn hoed. Maar Netzig niet. Daarom staat het ook. Netzig Israël. Uh, Zo'n begrip. Dus Israël houdt zich aan de Netzig en niet aan de hoed. En daarom is het verboden om ook de van ja eten te eten van die giet van die ja van die beste de be het beste stuk van de biefstuk uh, geven we altijd aan um, aan sam aan de onredenkracht. kracht oké okay? maar